Met het, NOS het aantal gevallen van baarmoederhalskanker onderzoek anders wordt uitgevoerd. Dat zegt de gezondheidsraad. Nu worden alle vrouwen die aan het onderzoek meedoen direct onderzocht op baarmoederhalskanker. Volgens de raad is het beter om vrouwen eerst te onderzoeken op het virus dat de kanker veroorzaakt. Die test is namelijk nauwkeuriger. Vanwege de uitbarsting van de IJslandse vulkaan Grimsvut is het luchtruim boven het eiland gesloten. Ook het internationale vliegveld bij Reykjavik is dicht vanwege een aswolk. Het zuidoosten van IJsland is bedekt met een laag as en de bevolking is gevraagd om binnen te blijven. De aswolk drijft in de richting van Groenland en daarom heeft de rest van Europa voorlopig geen last van de aswolk.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 In Jemen hebben gewapende mannen het gebouw geblokkeerd... waar president Saleh zijn belofte om af te treden vandaag moet tekenen. Het zijn aanhangers van Saleh en ze zijn het niet eens met de overeenkomst. Daarin staat dat Saleh niet wordt vervolgd als hij binnen een maand aftreedt. Oud-premier Balkenende heeft een vierde eredoctoraat gekregen. De titel werd hem toegekend door de Hofstra University in New York... Balkenende kreeg doctoraat vanwege de hervormingen die onder zijn leiding zijn doorgevoerd op het gebied van onder meer sociale zekerheid en volksgezondheid. De finale van de play-offs om Europees voetbal gaat tussen ADO Den Haag en FC Groningen. De Groningers wonnen thuis met 2-1 van Herakles, ADO won van Roda JC. In de play-offs voor promotie en degradatie speelt eredivisieclub VVV tegen Zwolle. Sport speelt in de laatste ronde tegen Excelsior of Den Bosch. Het weer, later vandaag opklaringen. Morgen zonnig en droog, maximum temperatuur 19 graden. Dit was het en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 Dat zijn we zeker hoor. Ja ja, we leven. We leven Oei. nog 7 over 6. Goedenavond, dit is uh, Entertainment View. Met in het tweede uur onder andere popstar Henry. Um, wat ik in het eerst wel vertelde, Dick van Altena. Hij heeft een lied geschreven over een hond. En dat werd heel goed ontvangen door zijn uh, medebeluisteraars. Dat en je maakt natuurlijk nog kans op kaarten voor Slam 69 Beach. Ja, we hebben nog steeds twee kaarten. En uh, bel naar, het, uh, naar de studio 023-573-1969. 023-573-1969 Goedemiddag, Entertainment View hier op ZFM Sanford We gaan allemaal even meezingen met Sam Sonic. Dit is Chemistry I remember when I found out about chemistry It was a long time En uh, Chemistry, Amerikaanse band uit uh, Minneapolis. En uh, hun brachten hun eerste album uit in 1995. En uh, dit nummer, Chemistry, komt uit 2001. Volgende plaat. Uh, Anouk heeft gisteren een uh, nieuwe album uitgebracht. To Get Her Together. En uh, To Get Her Together is, meteen, is het zevende studioalbum van Anouk. En die is uh, meteen al platinum. Nou heb ik die, het album een beetje beluisterd. Ook op Spotify. En het is echt een gekke platen Eén daarvan is Better Off Alone.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 ...vind ik dit toch een topplaat. Alex Clare en Too Close. En misschien wel een van de kop- en schoudersliedjes van, uh, van dit jaar. En uh, hij heeft aangekondigd dat uh, zijn nieuwe album... ...begin deze zomer zou uitkomen. Meer wil ik er niet over zeggen, maar uh, ik zit er echt met smacht op te wachten. Want wat vind ik dit goed? En uh, ik kijk regelmatig op zijn website. Er stond er onder andere ook nieuws over het album. alexclare.com. Clairecom. Uh, uh, en hij heeft nu ook een koffer een, uh, een, een, een, een, een, ja, een gemaakt van de hit... Van ...van Prince, When Doves Cry. En die heeft hij dus op zijn website geplaatst. Nou, een klein, klein stukje daarvan. Take if you We're gonna Ik moet hem toch uh, af gaan kappen. Want dan draai ik twee keer een plaats van Alice Claire achter elkaar. Maar wat vind ik dit goed. Echt heerlijk. Alice Claire en Too Close hoorde je. Nu eerst de nieuwe single van de Swedish House Mafia. Save the World. Save the World. ...van de Swedish House Mafia, Save the World. Zometeen is het tijd voor Popster Henry. Wat is er gebeurd op Showbiz nieuwsgebied? Maar nu eerst, Duran Duran, The Reflex. The Reflex, Reflex, Reflex, got to find En de Reflex. Henry laat even op zich wachten. We gaan hem over een uh, kwartier bellen. Hij zit namelijk nog in de auto richting Roermond, zei hij. Maar dan gaan we natuurlijk nog even verder lekker muziek draaien. Wat dacht je van Bobby Brown? Two Can Play That Game. Stay with me, but if you want to Can Play That Game. Realize That you might not ever get another try Girl, say A body feels you to me Body's got a brand new thing If you wanna do your own thing I hear what you're saying You can play that game bij Entertainment View, ZFM Zandvoort en uh, ja, wat een heerlijke plaat was dat ik vertelde het begin van de uitzending al Dick van Alten, hij heeft een liedje over een hond geschreven, apart maar het zou kunnen, maar hij gaat het uh, voor zijn uh, kleinschalige publiek doen, nou luister even hoe zijn publiek daarop reageert en daar ze de het Is. Maar toen ze bij de grenswaarde komen, nee, dit kan gewoon een liedje zijn, nog steeds. De vrouw de handen voor haar mond. De man zei: oh, die is de paspoort te vergeten. Vergeet het maar, zij zei zij: Het is de hond. Het <lacht> is toch? Dat kan hij nou gewoon niet meer zingen. Oh. Kijk zo. Ze... <laughs> ze liggen allemaal op het grond van het lachen. Maar hij is al niet klaar, hè? Hij gaat nog een stukje verder. Nou, dan nou, ben je nu het lachen haren. Ik spuur nu gewoon toe hoor, hè? Ze blijven nog lachen. Nou, Tweede couplet De man nou, zijn al, maar rijden. <laughs> Heb ik helemaal rood ja en hij zegt dit is ook Dit duurt het langste nummer ooit Zo mooi Dick van Altena En dit is mijn hond Je kan het filmpje checken op www.youtube.nl Ja je kan nog steeds bellen voor de twee kaarten Bel dan naar 023-573-1969 Dus 023-573-1969 Nieuwe muziek nu Nieuwe van Simple Plan Dit is Jetlag oh, oh, it way Van zijn uh, hit This Town. Het Griten zijn uh, nieuwe album uitgebracht, Dream Parade. En na uh, Town is dit zijn tweede single, Where We Belong. En daarvoor je uh, ook nieuwe muziek, de nieuwe van Simple Plan. Ze hebben het samen gedaan met Natasha Benningfield en uh, de nieuwe single heet Jet Lag. Ja, en heb jij nou zin in een uh, lekker feestje? Uh, Volgende week zondag, hè? Of ja, niks? Nee, uh, zondag 12 juni is het Pinkston Weekend. Oh, de telefoon gaat. Nou, die nemen we gewoon even op, toch? Neem maar op, ja. Zie je van? Goedendag, met Jiren. Hallo? Hallo? Oh, ja, dit, uh, Ik dacht ik dat ik dacht, dacht ik dacht, Bellen we zelf. Maar even. Ja, even. ja de, de, de telefoon die doet het gewoon, dus uh, bel. Ja, we moeten het gewoon even testen want niemand belt. Dus we doen het gewoon even zelf. Maar uh, mag ik nog meedoen met die uh, voor die kaarten? Uh, voor mij wel. Oké, okay, nee, dan neem ik ze maar. Eh? Als niemand nog belt. Nou, we geven de live aan nog 20 minuten de kans. Ja, nou.. Ik kan ook zeggen, uh, morgen is uh, er bij zondag in Kellenland. Ik hang op, ja? Want ik ja. een beetje ongemakkelijk. Doe maar. Hey, uh, morgen uh, hebben we nog zondag in Kenland. Dan geven we de allerlaatste poging om de kaart te Ja, laten we het zo doen. Je hebt nog 20 minuten de kans om te bellen. Om uh, voor die fantastische kaarten... ...voor de te gekke dance party. 69 Slam in uh, Ries. En dat is? Zondag 12 juni, het Pinkste Weekend. Bel dan even naar de studio 023 573 1969. Dus 023 573 1969. Zometeen. Popstar Henry, we gaan hem weer uh, terugbellen, hij is uh, waarschijnlijk weer uit zijn auto. En hij gaat ons op de hoogte brengen van het showbiz nieuws, wat de afgelopen week is gebeurd. Dat zometeen, maar nu eerst stiekem met je gedanst. Ik stond maar wat te drinken, wat te houden. Ik dacht en keek en dacht waarom. Ik heb gedanst zonder te bewegen. Dan is het afgelopen En uh, Henry hangt op. Henry oh, Hij denkt Wat is dit nou voor slechte plaat Nee ik denk het niet hey, We bellen hem gewoon weer terug hoor Ja vind ik goed uh, uh, Even kijken hoor En ondertussen dat Rudy heeft terugbeld uh, Er zijn nog steeds kansen op kaarten Twee kaarten voor uh, Slam, Slam 90, 69, 69 ja. Zondag 12 juni In het Pinkse weekend is dat Dan kan je bellen 023 02357. 2, 9, 6, 9 En oh. Wat ja, is dit Rudy? Wat is dit? Ja? Hoe kan dat nou? Ik had hem net aan de telefoon Ja, ik hoorde het maar ja. Beetje vervelend is dit We gaan het gewoon nog een keer proberen Weer niet Hangt ie? Nee, Nee, hij hangt niet Shalalalalala -la -la -la -la -la. Een beetje fijn te zit. Ik ben wel trouwens blij dat de wereld uh, niet vergaan is. Volgens mij hangt hij hoor. Ah. Het showbiz nieuws met Popstar Henry. Oh, is het nou het showbiz nieuws met Popstar Henry Henry. Ja, we zijn er hoor. Ja, ben je er? Oh, lekker hoor. Ik hoop dat ik dat een talente achterleven waar je in de jury zit. Ja, klopt, ik hoor het. <laughs> Wat voor talent ja, is dat? Vanuit uh, verlegging van. Uh, ja, in, in Limburg worden uh, georganiseerd. Oké. We hebben een hele serie in van een aantal dingen. Dat is momenteel georganiseerd en uh, op en meegemond. Ja. Ik ben net net dus ik ging alleen fout met de telefoon hoor. <grijg> Oké, okay, nou, ja, nou ja, maakt niet uit. We zijn er in ieder geval. Hey, even kort, wat is er allemaal gebeurd afgelopen week op Showbiz News? Uh, uh, nou ja, je ziet nog even Twitter natuurlijk voor een hoop mensen naar een uitkomst is, maar ja, vanaf 1 is het helemaal niet kapot kan. Ik gekopieerd en ik uh, doe het zo voort peren bij het baby's. Oké, okay, oh. Dus daar is hij helemaal niet blij mee. Uh, dus wat een week iedereen heeft van oude verduizenden die dat vinden. Oké, daar weten we dat. Weet je dat weten <laughs> Zeggen we, als je zo'n verrappelaar gast hebt, dan uh, heeft je er geen probleem mee. Hij ja, heeft jouw verjoordje Oh? Ja, of, nou, of er nou is, iets fijn wat je wat moet promoten, of dat je nog even iemand mee moet waarschuwen. Ja, goed, dat moet je zelf even Ja. Ja, nou, hij heeft het een en ander bij is Om eh, daarover te de kunnen denk ik. Nou, nou lekker, lekker is dat. Zo voet je je kinderen wel goed op, hè? Schoen, ja, absoluut. We hebben nog altijd zwartse lekkerwegen, hoor. Ja, die breng je hier. Ja, ja ongelooflijk. Op zijn leeftijd hebben we <laughs> ja, ze waard doen. Ongelooflijk. Ja, zijn vrouw en hij is on ondertussen uit elkaar gegaan. En. Uh, ja, zij heeft ook zeker een mooi dat het kind uh, van haar zus van, uh, van haar werkgever was. Oké. Okay. Dus, en werd in ieder geval een buitenwerkelijk kind. We uh, nog één. Maar, ja. Ja, hij heeft gelokt wel gemaakt, dus. Dus met zijn allemaal op de binnenkant. <laughs> ja, in ieder ik spek we natuurlijk gisteren ook weer gezien, hè? Um, ja. En, ja, natuurlijk zo'n echt van voorbij, helaas. Ja, blinde Edge is eruit, jammer. Ik vind het wel jammer, want ik vond het dat we uh, dat, dat, dat slechter waren, of niet je dan? Ja, zeker. Maar. Ik, ik, ik, ik vond het een beetje raar, die, die meiden van uh, Simran, Simran ja. die traden op met Glennis Grace. Nou, dan zie je pas echt het verschil tussen een echte hele grote artiest en een groep, hè, in X-Factor. Ja, dus ik heb uh, uh, natuurlijk een fantastische zangereus, hè. Ja. Ja, dat goed. Maar goed, jongens, ik hou jullie terwijl je mee. Want ik moet naar binnen toe goed in de jurypaat. Oké. Okay. Uh, um, in ieder geval, het betaalboot het, het van is Guus is uitgekomen. Ja, klopt. Ja, voordat hij uitkwam was hij al goud. En uh, momenteel is momenteel hij al praatina. En uh, hij is 13, 13 meisjes uitgekomen dus. we zijn al alweer een stuk Oh ja, dat doet hij goed, hè, die Guus. Dank u wel, joh. Goed, jongens. En uh, thuis de thuis. Ik hoop dat we natuurlijk niet, niet kwalijk nemen voor een keertje. je goed gaat over de jullie plaatsnemen. En uh, ik wil natuurlijk een ontzettend fijn weekend. Ja, hartstikke bedankt. Ja, volgende week maken we het langer. Heel fijn weekend en veel succes hè straks. Oké, pak toi hè. Dankjewel. Hoi. Entertainment view met Life is a Highway. There's one day the next day gone Sometimes you bend, sometimes you stay Sometimes you turn your back to the wind There's a world outside the dark and Where blues won't haunt you anymore With a brave, heart, free lover's soul Come ride with me to the distant shore You won't hesitate Break down the garden gate There's not much time today. een poets en die heet We Can Be Saints. Ja, dat was uh, alweer het uh, laatste nummer vandaag. Eén na laatste nummer, oh, en nog één plaat. Bedankt ja. voor het luisteren. Dit was Entertainment View, en we hebben het overleefd hoor! Ja, ja. Zometeen, ja. de herhaling van de Euro Breakdown En uh, ja, wij zijn er morgen weer Met zondag in Kennemeland Maar blijf zeker dus luisteren Voor de Euro Breakdown Een hele fijne avond En uh, Aldo, jij ook bedankt En ja, Rudy, jij ook bedankt Tot morgen En uh, ja, tot morgen Twee uur, tot vijf Later La We sluiten af met Ian Carey Snoop Dogg Last Night I'm in the club, damn so gone I lost my And I lost my phone I'm staggering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 I want you to love me I want to That's the deal the one night